De Omroep voor Goorlijn en Riel. Ik ben Erik van Vliet en dit is het Regio Nieuws. Als je de kringloopwinkels in deze regio binnenwandelt, zie je veel kerstbomen staan. Veel mensen geven tegenwoordig een kerstboom als Sinterklaas cadeau. Kerstman van papier mache in Tilburg bij diverse kringloopwinkels staat van alles voor bijna niks te koop. Recyclen is goed in deze tijd van het jaar, dus ook de kringloopwinkels floreren. En op een aantal plekken in Tilburg maken de stenen plaats voor groen. Er komen ook muurschilderingen, nieuwe speelplekken voor kinderen, wandelroutes voor de oudere mensen. En de gemeente gaat 2,5 miljoen euro uittrekken voor 14 experimenten, die uiteindelijk de stad Tilburg mooier moeten gaan maken. Zo wordt er voor het ontstenen van de stad een half miljoen euro vrijgemaakt. Met dat geld wordt de straatbedekking aangepast. Tot zover het regio-nieuws. Uw naam op deze plek, vraag naar de mogelijkheden. Kijk op lokaleomroepgoorlen.nl Lokale Omroep Goorle, de omroep voor Goorlen en riool. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl Alright, now everybody.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 You do a little something for a little party music. Are you guys going to like kick it old school? Let's get down to business. Maarten van den Houten. I'm the best. Normatig voorbij en terecht, James Brown en uh, een van de allerbeste, kun je blijven horen dit, uh, Cold Sweat van James Brown aan nieuwe, aan het begin van een, een nieuwe break, zo, oh, oeh, de week. He, ja, hij was nou wel even nodig. Woensdagavond aan de hoe je gaat van de week, 4 december 2019, het begin van een nieuwe break de week, het is 5 over 9, James Brown, Cold Sweat, en uh, ja, komende twee uur een, een nieuwe brede week inderdaad op uh, de lokale omroep horen. Met de beste soul, funk en classic disco. Ja, we zijn officieel uh, begonnen met uh, James Brown en uh, Cold Sweat. Vanavond kunnen de voetjes uh, weer van de vloer, want de deuren van de plaatselijke discotheek die zijn zojuist officieel open gegaan. Komende twee uur tot uh, elke vanavond op de lokale omroep horen. De beste soul, funk en classic disco met veel 70s, 80s floor fillers en obscure clubtracks. Ja, en uh, voordat je het weet, dan is het kerst. Oh, yeah. Wham! Met Last Christmas, die ga je de komende tijd veel horen, heb ik zomaar een voorgevoel over. Dit is de B-kant van uh, Last Christmas. Wham! and everything she wants. Goed dit. Wham and then, uh, Everything She Wants. Ja, ik zei de B-kant van uh, Last Christmas, maar officieel was het uh, gewoon een dubbele A-kant. Het heeft namelijk ook in uh, de top 40 gestaan dit. Wham, Everything She Wants kwam uh, van het tweede album van uh, Wham, Make It Big. En er stonden nogal uh, wat hits op. Last Christmas zelf dan niet. Maar bijvoorbeeld wel uh, Wake Me Up Before You Go Go. Ook uh, Freedom stond erop. En ook uh, de allereerste solo-gezin van uh, George Michael stond op dat album, The Careless Whisper. And uh, everything she wants. Oh. Even iets onbekends draaien. Het is van een jaar of 10 terug, uit uh, 2009. Trio uit uh, Spanje: De Peppa Pots, Wheel True Love. klinkt een beetje als een uh, vergeten Motown-track, dit. Maar als het is maar 10 jaar oud. Komt het 2009. De Pepper Potts op de rand van de zeros uh, werd net uitgebracht. De trio uit uh, Spanje is het uh, officieel. Real True Love. Ik denk wel een uh, nou, meest succesvolle liedje dit. Fijn dit. Uh. Ook uh, nieuwe muziek natuurlijk. Ook weer vanavond. Onder andere de nieuwe zin van Mama's Gun. Say You'll Be Mine. Take a chance bandje van Andy Platz hij heeft ook nog een ander bandje, heel succesvol, samen met Sean Lee, Young Gun, Silver Fox. Beide, Met beide bands vorig jaar ook hebben ja eigenlijk allebei een goed album uitgebracht. Nu is er een, een nieuwe single van Mama's Gun, samen met de, de Zuid-Koreaanse Kwon Jin A. Zuid-Koreaanse zanderes is dat. Een beetje opvallende samenwerking, maar toch wel heel erg succesvol zo. So, say You Be Mine. Dus 40 jaar oud komt het 1979 ontzettend lekkere disco knijter dit van L. Hudson en de Hoe Later gingen ze verder als One Way. You can do it! Fijn. 40 jaar oud, de echte disco-periode hè, toen, eind jaren 70. Ontzettend succesvol. El Hudson en de Partners, You Can Do It. Later in uh, ja, halve week jaren 80, 1985, scoorde zij onder, ook nog een hitje onder de naam One Way. Dat was uh, Let's Talk. Fijn zeg. Beetje, ja, we blijven een beetje in die disco-hoek. We blijven een beetje eind jaren 70, uh, een beetje in die disco zitten. Marilyn McCoe en uh, Billy Davis Jr., misschien zegt u die namen helemaal niks. Maar die hoor je nu als duo, maar zij zaten ooit uh, samen ook nog in een groep Fifth Dimension. En dan denk je, oh ja, Fifth Dimension, die ken ik wel, hè. Let the Sunshine in, Aquarius, nou precies dat. Later scoorde zij ook nog een, een klein hitje als duo samen. En dat is dit liedje: You Don't Have to Be a Star to Be in My Show. Marilyn McCoe samen met Billy Davis Jr. in Break de Week. Het lekker dit. Uh, Marilyn Co. en uh, Billy Davis Jr. Voorheen uh, zaten zij uh, beide dus uh, ja, in de uh, 5th Dimension. Goede plaat hebben die ook uitgebracht. Maar dit was later als duo. Uh, eind jaren 70, uh, 1977 was het. Ik aan de notering. You don't have to be a star to be in my show. Nou, welkom. Dit is de show. Breng de week tot uh, 11 uur vanavond op het uh, lokale Oerp De beste soul, funk en uh, classic disco. En af en toe dan laten we je ook gewoon iets nieuws horen. Zoals dit bijvoorbeeld. Dit komt uit Canada. Ja, Funk Collectief uit Canada. Bestaan uit negen man. Ze heten de Soul Motivators. Ze hebben een ontzettend nieuwe, lekkere zin uitgebracht. Dit is Morgan Superwoman. Die hoor je nu. You hard to make the stretch father, all the If you don't, the baby starts, Suns are kind Christmas But nobody knows You had bigger dreams To use your talents to be seen But you are vulnerable And they had to get it in Don't blame yourself judging you. You're still a hustler through and through, and you're making moves, working days and nights in school. Funnest than a dime, trying to fill the fritters time. Independent woman, gonna stay alive, more than capable. The future will be brighter, never turn around. Forever I'm well equipped, uh, Take the feeling thicker uh, I'm super Ik was uh, blij verrast toen ik dit voor de eerste keer hoorde. Nieuwe single van uh, The Soul Motivators. Modern Superwoman, zo heet het. Zijn heel erg uh, geïnspireerd door uh, ja, James Brown, uh, Stevie Wonder, The Meters. Een beetje de. Ja, uh, de oprichter zo'n beetje van de, de funk, uh, of in ieder geval pioniers. Uh, en uh, ja, negen koppige band dus uit uh, Canada, daar komen ze vandaan. Lekker le, leuk funk-bandje fun dit. Uh. Iets nieuws uh, was dit. En ja, je weet het, na een nieuwe krijg je altijd een oude. En in dit geval een hele oude. We gaan even terug naar uh, 1963. Ken je dit nog? The Crystals. He's a rebel. away, what's down the street? That's the way he shuffles nieuws op lokaleomopgolen.nl lokaleomopgolen.nl Sexual Healing. We draaien regelmatig hier in Brink de Week dat, uh, om de onbekenners van Marvin Gaye. Dit was uh, de grote hit. Zijn laatste hit uh, nog wel. Ook nog vlak voor zijn dood. Marvin Gaye en uh, Sexual Healing. Hij stond ook uh, een half jaar geleden op uh, nummer 1 bij ons in uh, de Motown Top 60. Motown bestaat uh, dit jaar uh, 60 jaar. In juni hebben we een, ja, een live uitgezonden met de 60 beste, of ja, in ieder geval de meest bekende, uh, Motown-hits aller tijden. Hij stond daar regelmatig in. Hij was een van de hofleveranciers bij ons. Maar dit was uh, geen Motown voor de duidelijkheid. Sexual Healing. Daarvoor de Crystals. He's a Rebel. Grootste hit van uh, de Crystals. Dat is uh, toch wel Danny uh, Kissed Me. Dit was uh, een andere van ze. He's a Rebel. Uh, heel veel hitjes van, uh, van die groep geproduceerd door... Uh, Phil Spector. is dus bepaald geen kleintje in de muziek. Hij uh, ja, of, uh, produceerde ook het laatste album van de Beatles. Let It Be. Uh, maar ook uh, hè, Long The Running Road stond daar ook op. Uh, hij produceerde dat. Maar daarvoor uh, deed hij dit soort uh, ja, me meidengroepen eigenlijk. Uh, in dit geval uit uh, New York. The Crystals. En uh, He's a Rebel. Ik heb weer iets uh, nieuws voor je. Confidence Man. Misschien dat je dat wel iets zegt. Zij dus bracht in 2017 een uh, ontzettend lekker album uit. Confident Music for Confident People. Lax stond daarop. Boyfriend, Repeat, Bubblegum. Dit is een nieuwe Sinnoh van ze. Does it make you feel good? De beste soul, funk en classic disco, die hoor je hier met uh, break de week. Iedere woensdagavond op uh, lokale om op Hallen. Met de nieuwe zin van uh, Confidence Man. Does it make you feel Good. Johnny Taylor, die scoorde ooit in 1976 één hitje. In Nederland uh, is hij bekend uh, ja, als Eendagsvlieg met het liedje Disco Lady. Maar daarvoor had hij al uh, nou best een, uh, een rijke geschiedenis. Um, hij uh, groeide op bij zijn oma als jongste kind van uh, drie kinderen in, uh, in West Memphis, in Arkansas. En vanaf zijn zesde jaar zon hij in het gospelkoor van de kerk. Op zijn tiende liep hij weg van huis en ging hij in het, uh, Kansas City, in Kansas wonen. En daar ging hij bij de gospel de Melody Makers zinnen. Nou, deze groep die zong vaak samen met uh, de groep The Soul uh, Stirers, waarvan, uh, De Soul Stirrers, waarvan Sam Cook de zanger was. En Koek Cook, wilde graag solo gaan zinnen en ja, Taylor werd de Zanner van De Soul St uh, Stirrers. Hij maakte twee jaar lang platen met uh, de groep doordat uh, Taylor dominee wil worden. Hij uh, verhuisde naar Chicago en het uh, bloed kroop waar het niet gaan kon toen hij gevraagd werd om bij uh, De Vijf Echo's te komen zinnen. Hij aarzelde geen moment en uh, daarna zondelen ook uh, bij de Highway Q. Nou, jaren later, toen uh, scoorde uh, ja, volgens, voor, vooral in Amerika: Who's Making Love? Werd, deed in Nederland helemaal niks, maar dat werd uh, daar in Amerika een, uh, nummer 1. Volgens mij, uh, even kijken, ja, heeft hij, of ja, nou, dat weet ik niet. Hij wilde graag uh, liedjes bij uh, Motown uh, opnemen, maar volgens mij, dit is geen Motown. hè. Hey. Maar wel, uh, dus een ontzettend uh, ja, lekker disco-liedje van uh, Johnny Taylor. In Nederland, dus uh, bekend onder een, uh, een, een, ja, als, als eendagsverlies, maar daarvoor heeft hij dus al ontzettend veel gedaan. Onder andere dus gezongen bij uh, Sam Cooke. Johnny Taylor, dit is uh, een van die fijne liedjes uh, die de man heeft gemaakt. Hij overleed al in uh, 2000. Dit is Disco Lady. Shake it up, shake it down. you okay. Up, in, disco Lady. Lekker well, well, well. liedje hoor, dit: in, in, it van uh, Johnny Taylor naar uh, Johnny Matisse in Nederland, uh, nou niet zo heel groot, maar uh, in Amerika echt enorm. Hij is sinds 1957 onder contract bij het platenlabel Columbia Records... ...maar tussen 1963 en 1967 publiceerde hij echter enkele albums bij Mercury Records... Vooral zijn kerstalbums werden steeds weer bestsellers. Merry Christmas bijvoorbeeld kreeg bijvoorbeeld vijf keer platina. En daarnaast is het album Johnny's Greatest Hits uit datzelfde jaar een mijlpaal in de chart history. 490 weken bleef de hitverzameling in de US charts. En ja, is het na The Dark Side of the Moon van Pink Floyd de langst geclasseerde LP in de pophistorie. Van Nederland kennen we hem vooral van dit liedje samen met Denise Williams. Denise Williams kennen we natuurlijk. Natuurlijk nog van free en uh, it's your conscience. Let's hear it for the boy. Zij twee samen op deze Too Much, Too Little, Too Late. Yes, it's over. Call it a day. Sorry that it had to end this way. No reason to pretend we knew it had to end someday. This way Guess it's over The kicks are gone What's the use of trying? We Het is tijd uh, best lollig om te draaien deze Johnny Mattis en uh, Denise Williams. Too much, too little, too late. Het is uh, weer tijd voor het nieuws. Een van uh, de beste albums uh, van dit jaar vind ik uh, ja, van Neil Francis. Zijn debuutalbum Changes, dat is nu een uh, paar maanden uit. Ik heb This Time ongelooflijk veel gedraaid. Ook uh, uh, de titeltrack zelf een paar keer. Uh, ik ga je nou een andere laten horen. Dat is een uh, van mijn favorieten van het album. These are the days. Nieuwe muziek van Neil Francis. I'm crying It's our time That I paid the price So that the next time Maybe I'll think twice Surrounded by people Wat een album is dat, wat een plaat! Echt gewoon acht liedjes staan erop, ze er zijn gewoon alle acht goed. Er zijn weinig uh, albums waarbij waar echt gewoon alle liedjes echt, gewoon echt goed zijn. Maar dit is wel zo'n uh, zo album, New Friends. We zijn dan dat einde dan, dat is ook geweldig, dit einde! These are the days! Ja, en zo is het maar net hè. December, alle feestdagen, de lichtjes gaan aan. Hè. Natuurlijk alle feestdagen Sinterklaas morgen, 5 december. Uh, maar ook kerst, uh, oudjaarsdag, Nieuwjaarsdag. Zelf nog wel, heb ik nog wat uh, verjaardagen. Um, These are the days, de face die, New Francis. Uh, een, een van die uh, singles die op dat, uh, dat album staat. Uh, misschien dan zometeen ook maar een uh, kerstplaat uh, draaien. Lijkt me wel een goed plan. Zometeen een kerstplaat. Ja, vind ik leuk. Dan nu de Spinners. Ook wel, uh, ja. In Europa genoemd als de Detroit Spinners of de Motown Spinners. was meer om verwarring te voorkomen met de Britse folkband The Spinners. Dit is I'll Be Around. This, this is Love's last there's to. Sound. Dit wordt de karmse de Spinners. Albion wordt officieel bestaat nog steeds niet in uh, de originele bezetting. Zijn er al veel uh, overleden uit uh, de originele bezetting van de uh, Spinners. Ontzettend veel lekkere liedjes gemaakt, zowel hun uh, jaren 80 als uh, jaren 70 periode. Uh, rubber band Man. Working My Way Back to You, uh, Cupid, I Loved You for a Long Time. It's a shame natuurlijk, uh, Motown. Could it be I'm Falling in Love? Maar ook deze, I'll Be Around. Later werd er uh, in mid jaren 90 ook nog een uh, rap versie van gemaakt. Maar er gaat niks boven het origineel uit begin jaren 70. Spinners. En I'll Be Around. Vrienden, december is begonnen. Ja, en laten we er dan toch maar alvast uh, Stiekem Eentje doen. De allereerste kerstplaten van 2019 op uh, de lokale op geworden. Alexandro O'Neill, hij maakte er ook eentje. En dit is misschien wel een van de leukere, juist omdat hij niet zo overdreven kerst is. Our First Christmas.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 Soundstilburg.nl Lokale Omopgoorlen. De omroep voor Goorlen en Rio. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomopgoorlen.nl Let's get down to business. Maarten van den Hout. Alweer door. Ik word weer buitengesloten. Ik word weer buitengesloten. Buiten Hip teens Don't wear blue jeans. Hallo. Hoe zou dat nu zitten? plaats komt uit 2001. Frank Pop Ensemble. Begin zeros werd tijd uitgebracht. Uit Duitsland uh, kwamen ze. Frank Pop uh, zelf die werkte als uh, grafische vormgever bij het Duitse label Unique Records. En in uh, zijn vrije tijd maakte hij muziek. En dat bleek een uh, goede combinatie te zijn. Frank Pop Ensemble. Dat klinkt een beetje als een, uh, ja, een, een klassiek orkest. Het Dames en heren, dit is het Franke Pop Ensemble. Wel een uh, lekker liedje. Het was uh, Hip Teens Don't Wear Blue Jeans. Dames en heren, welkom bij het tweede uur... Break! de Week. Ja, het is uh, woensdagavond aan de goede kant van de week. 4 december 2019. Tweede uurtje Break de Week op de lokale Hoeprol. Het is uh, 8 over 10 tot 11 uur vanavond nog de beste soul, funk en classic disco. Met nu Cool and Again. Let's go dancing. Let's go Dengsting. Lekker hoor. Ja, december dus. Uh, Witte Kerst zit er denk ik niet in. Maar he, mocht het gaan sneeuwen... Er zijn er altijd van die platen die het super goed doen. Als het, hè, als het dan sneeuwt uh, en uh, als de morgen daarop, zeg maar, en het is helemaal wit. En je bent uh, vroeg wakker en je gaat een wandeling maken. En je bent zeg maar, de eerste die van die voetafdrukken uh, achterlaat in de sneeuw. En dan zet je een, een uh, muziekje op je hebt je koptelefoon op. Dan doen die jazzplaten uit de jaren 50, 60, die doen het al een altijd. Uh, altijd heel erg goed Of ja, eigenlijk nog maar beter dan normaal zeg maar. Miles Davis met So wat. Dat is echt zo'n plaat, die kun je echt opzetten Als je zeg maar, aan het lopen bent In de sneeuw Maar deze die kan er net zo goed achteraan Dit komt uh, uit uh, 1964 Louis Armstrong, Hello Dolly Kan net zo goed uh, als je een wandeling maakt uh, in de sneeuw Hello Dolly This is Louis Dolly It's so nice to have you back where you belong. You looking swell, Dolly. I can't tell, Dolly. You still glowing, you still growing you still going strong. I feel the room swaying While the band's playing. One of our old favorite songs from way back when. So, take a rap, fellas, find an empty lap, fellas, darling, never them go away again. But the band's playing one of our old favorite songs from way back when. So, darling, gee, fellas, have a little faith in me, fellas. Dolly, never go away, Thomas. You never go away, Dolly. Never go away again. Ah. Ontzettend lekker dit, Louis Armstrong en uh, hello Doddy. Het is tijd voor uh, nieuwe muziek, de. De Plaats. Ja! Yeah. Van de W. Nieuwe Mark Ronson en Anderson Baak. Master when I'm not near you But together we can't stop looking in mirrors Mark Ronson en Anderson Paak, beide brachten eerder dit jaar een uh, fraaie album uit. Dit staat uh, los daarvan, komt uit de, film, de nieuwe film Spice in Disguise. Nieuwe muziek van Mark Ronson en Anderson Paak. Then There Were Two, de plaat van de week. Wil je zelf nog iets horen? Dat kan, heel makkelijk. Uh, bel even 013 504 1344 of ga naar onze Facebookpagina facebook.com slash Breek de Weeklog. Dit zijn de Bee Gees, een van de allerbeste. Nice on Broadway. Nights on Broadway in uh, Break the Week op uh, deze woensdagavond, 4 december 2019. De beste soul, funk en classic disco. Met af en toe ook uh, ja, wat obscure clubtracks en uh, nou, echte floor fillers. Dit is wel eentje: Bee Gees en Nights on Broadway. Enige levende lid van de Bee Gees, dat is nog Barry Gibb Die deed naast de Bee Gees ook nog heel erg veel. Hij produceerde en schreef heel, heel erg veel voor anderen ook. Zo onder andere voor Strace en het album Woman in Love. Hier doet hij zelf ook nog wel mee. Guilty. Straycent en uh, Baby Gip uit uh, The Bee Gees en uh, Guilty Lekker liedje, ja, lekker liedje Van uh, 21ste 21 plaat van uh, Boba en Haar 21ste album, daar stond het op Woman in Love uh, is, is die Is die plaat, is die plaat Woman in Love is die plaat Ook geproduceerd en uh, volgens mij Misschien ook wel geschreven door uh, Barry Gip hij uh, in ieder geval veel voor dit album. Dat is sowieso waar. Bobby in Barry Gap en uh, Guilty in uh, Break the Week op de lokale hoop horen. Ach, daar is ze weer. Onze muzikale baby. Liefdesbaby. Maimko Kiwanuka, Living in Denial. You break your heart. Maand toen bracht hij zijn derde, derde plaat uit, zijn derde album. Kimonooka heet dat simpelweg, is makkelijk te houden, lekker overzichtelijk. You Ain't the Problem staat erop. Ja, eigenlijk ieder nummer is goed. Echt onvoorstelbaar hoe goed dat album is. En hij doet het ook goed in de eindejaarslijst. Dus Oor heeft een paar dagen geleden haar eindejaar, eindejaarslijst uitgebracht. En deze plaat stond in de top 5. Dus ik, ik ben erbij mee. Maaike Kimonooka en uh, Living in The Now. Dr. Hook staat echt wel bekend als een, een country, uh, ja, rockband. Leuk, best leuke liedjes gemaakt. Sylvia Mother, de cover of the Rolling Stone. Uh, Roland de Roadie en Gertrude the Groupie, Echt een hele hoop leuke liedjes. En uh, eind jaren 70, toen gingen ze zelfs voorzichtig aan de disco. When You're In Love With A Beautiful Woman werd een uh, enorme hit. Uh, maar dit liedje, ook ja, disco, deed alweer helemaal niks. Een beetje raar hoe dat dan, uh, hoe dat, hoe dat dan weer gaat. Dr. Hook en uh, The Madison Show and sexy eyes I was Wijachtig hè, zo uh, een beetje slaapkamermuziek. Een hele lage stem opzetten de Manhattans Riverman Blues group uit uh, Amerika scoorde een wereldwijde monsterhit in uh, 1976. Kiss and Say Goodbye was een beetje de zomerhit van uh, 1976. Dit was uh, de, de hit na, daarna ook redelijk succesvol. Uh, deze. Heard. Daarvoor uh, Dr. Hoek en Sexy Eyes. Leuk. Um, dan, ja, dan is het nu tijd voor waarschijnlijk de beste band die je nog nooit gehoord hebt. Tenminste... Misschien heb je vorige week geluisterd, dan heb je ze gehoord, want ik heb het vorige week voor de eerste keer gedraaid. Het gaat hier om uh, Peter Cat Recording Co. Zo heet uh, de band, het is een hele mond vol. Peter Cat Recording Co. Het zijn uh, vijf kerels uit uh, nieuw Delhi. daar komen ze vandaan. Uh, lijkt eigenlijk gewoon op een, uh, een indie-band. Uh, maar op de een of andere manier klinken ze een beetje als uh, Dean Martin. Een beetje, ja, denk, uh, eclectic, uh, retro-jazz. Een beetje dat uh, spulachtig. Ze hebben in juni uh, een nieuw uh, ja, album uitgebracht, maar ik heb het nou pas ontdekt. Deze You know, soulless Friends. What could mean my soulless friends? You are what I need, you always been. Maybe I know, but I've all dissolve het uh, album kwam al in, uh, in juni uit. Dat album heet Bismillah. Moet dan meteen denken aan uh, Bismillah. No, we will not let you go. Let me go. Fijn liedje, Piet Vergetting Soulless Friends. Ook uh, een van hun uh, oudere platen is dus ook heel erg fijn. Portrait of a Time, uh, zo heet dat. Ook ontzettend fijn. Uh, maar ja, ouder is dat. Dit is uh, helemaal nieuw, of nieuw, in ieder geval helemaal nieuw. Uit uh, ja, afgelopen juni dus, toen kwam dat album uit. Maar wel in ieder geval uit 2019. Peter, Peter Cat Recording Co. en Soulless Friends. Ah, vorige uur ook al iets uh, uit die, uh, ja, die Philadelphia Sound gedraaid. De Spinners. Maar deze, och, een van de allerbeste soulplaten ooit gemaakt. Uh, als je het mij vraagt, In 1972. De OJ's, Backstabbers en What They Do. What they do, they in your face. Goede liedjes gemaakt, maar met name dit album: Backstabbers met natuurlijk deze, de titeltrack, maar ook uh, Love Trains, 99-2, Arguments, uh, Shiftless, Shady, Jealous Kind of People. Waanzinnige geblaten, de OJ's en OJ, uh, OJ. Oh jee, oh jee, de Backstabbers. Um, ja, even iets uh, totaal anders dan de allereerste hit van uh, Prince in Nederland. Je had natuurlijk nog uh, daarvoor. I wanna be your lover, maar dit was echt het allereerste liedje van uh, Prince dat uh, de top 40 haalde. Die is uh, even kijken aangevraagd door uh, Sanne. Sanne de wil deze graag horen. Nou, die, uh, die draaien we dan. Heeft aangevraagd uh, via de Facebookpagina op facebook.com/slash breaktheweeklog. Uh, Prince, allereerste hitters in Nederland: controversy. Er is natuurlijk nog steeds veel te doen rondom Prince. Ook al is hij al een aantal jaar niet meer. Hij heeft, of tenminste hij, zijn platenmaatschappij. heeft een paar maanden terug natuurlijk die originals uitgebracht. Met allerlei dingen die hij voor anderen schreef. En nou is er ook zijn Memoir uit. Een mooi boek is dat natuurlijk. Vlak voor de feestdagen, ik snap dat. Prince en zijn allereerste hit hier in de Nederlandse top 40. Controversie. Oeh, even iets nieuws. Vorige week ook gedraaid. Wilderwoods. 23 oktober nog in uh, Paradiso Amsterdam te vinden. Dit is uh, de nieuwe single van uh, zijn laatste album. Volgens mij, van, van zijn debuut al mezelf. Supply so in the Man. Like Baby, Baby, sad, so sad, Sometimes all I wanna be is yours. Sunshine, where I can be the rain, I feel you up to the top. I can see the picture that we're both in I can be the one to be the keys to your luck I'll give you all I got and then he was in all Er zijn natuurlijk een, een hoop liedjes die in Nederland niet zo heel erg veel doen... ...maar in Amerika echt een gigantisch grote hit worden. Uh, zo had je in 1976 ook uh, nou, een heel goed voorbeeld. Dit uh, kwam bijvoorbeeld in Nederland uh, destijds niet verder dan uh, de tipperade... ...maar werd in uh, Amerika in de Billboard Hot 100 gewoon een dikke vette nummer 1 hit. En uh, dat terwijl er uh, ja, niet eens zang officieel uh, op deze plaats zit. Het is gewoon instrumentale plaat... De taal die wij allemaal spreken, de instrumentaal. En het gaat hier om Rhythm Heritage. Voor de rest was het ook gewoon het, het enige succes hoor. Voor de rest uh, niet uh, heel erg veel. Maar het was uh, ja, dit één uh, liedje wat ontzettend fijn was. Team from Swat. Nederlander, niet zoveel, maar in Amerika een gigantische hit. Nummer 1 daar. River Heritage en de team van SWAT. Ja, het was, het was al ooit bijna. Um, ja, afgelopen, nou niet afgelopen vrijdag, maar um, even kijken, een paar weken terug. Um, toen kwam er nog iets nieuws uit, oftewel iets nieuws. Een uh, verzamelaar van uh, Rita Franklin. En het gaat hier om de uh, Atlantic Singles Collection 1968. Dus uh, Sweet Sweet Baby staat erop. Think, You Send Me, uh, The House That Jack Built, Say A Little Prayer, Seesaw. Allerlei hits uh, staan op dat album. Uh, ik ga zo meteen nog een... een, een uh... Ja, een onbekende van Iterita Franklin draaien. Maar ik heb het met dat, over dat verzamelaatje ook laatst gehad in uh, de, platen, of de reputatie van de platenzaak. Morgen dan neem ik de ene laatste op. En die hoor je dan uh, natuurlijk ook weer uh, vrijdag in een uh, nieuwe Het houdt niet op. Tussen uh, 7 en 10. Dus uh, heel hopelijk dan. Ja En voor de rest zit er alweer op. Het zit er alweer bijna op. Ik heb er nog eentje voor je. Uh, Irita Franklin, daar had ik het dus over. Nou, laten we die dan ook gewoon als, uh, als laatst draaien. Dit is uh, Save Me. Ik spreek je vrijdag. Ik ben Erik van Vliet en dit is het Regio Nieuws.